Het weer, later vanavond komt er een nieuw buiengebied vanuit het zuiden met mogelijk onweer. Morgenochtend in het noorden nog buien, later op de dag ook in de rest van het land. Het wordt een graad of 21 morgen. Na morgen steeds minder buien en een hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. In the so stark bist ich glaube ich liebe das alles hat. hatte schon dann hat doch hin mit alle frauen und gibt kann man rock mich aber ja da da da da da da da da da da da da he was so da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da and da da da da da da da da da da War nur Plastik Money in den gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war jeder Er war ein Mann -Frauen, der Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er was super so er was exaltiert Genau das was sein Er war ein Captain Gata me liga, basta bembalada. Quero que te komen, zo madrugada danza. Olá, até o som. Gata me liga, balada. Quero que te zo na madrugada danza. Olá, que hoje vai rolar. O Tje, Tje, Tje, Tje, Tje, Tje, Tje, Essa dola que hoje vai rolar We'll TV op kanaal 45. 45. I will understand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 ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de bus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist niet bij was. En dat ik dan Jim, het Idols was. Ik dan Thanks You Bye. <laughs>